12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag. Het verpleeghuis ontslaat arts die een aanslag verzweeg. De NVM denkt dat de grote daling van de huizenprijzen op een einde loopt. En er zijn 17 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk in Zwitserland. De zon schijnt soms, maar het raakt vanmiddag steeds bewolkter. Vanuit het noorden gaat het in de loop van de middag regenen. De temperatuur stijgt naar 6 graden. Morgen overdag zonnig met langs de noordkust nog kans op een enkele bui. De temperatuur komt morgen nog maar net boven het vriespunt. In het weekend komt de temperatuur helemaal niet meer boven nul. Dan maakt het zuiden zelfs kans op wat winterse neerslag. Verpleeghuis Kromhof in Enschede heeft een arts van 48 ontslagen. Een man heeft verzwegen dat hij 9 jaar geleden is veroordeeld voor een moordaanslag. Hij werd in 2004 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor een aanslag op zijn ex-vrouw. Contact nu met Hans Arnoldi, voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting Livio, waar het verpleeghuis Kromhof in Enschede onder valt. Uh, meneer Arnoldi, hoe kwam u erachter? Uh, ja, dat, dat, dat is wat... Uh, uh...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 Uh, daaruit bleek dat hij als arts de bevoegde uh, papieren heeft. Hij heeft geschreven in het Biggerregister. Ja. Uh, kortom, uh, we hebben referenties ingewisseld, uh, Uit dat alles is bij ons geen argwaan geweest om ook eens te vragen... langs ons neusweg heeft u misschien nog een misdrijf begaan. Ja. Ja. We hebben wel gevraagd wat we altijd doen. Uh, zijn er nog bijzonderheden te melden? Nou, die waren er niet. Uh, dat was voor ons aanleiding om in december het gesprek met de man te openen... en zeggen: wat hebben we nou gehoord? Wat is er ja. van waar? Wat en heeft hij uh, exact op zijn kerst toch? Een aanslag, een, een poging uh, tot moord op zijn vrouw? Wat is er gebeurd? Uh, dat moet u mij niet vragen. Uh, ik kreeg alleen de mededeling dat er iemand was met een strafblad. Ja. En Wij hebben hem gevraagd uh, wat er van waar was. Nou, dat gesprek liep dermate onbevredigend dat we hebben gezegd... ja.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 Ja. De reclassering zag overigens geen problemen, hè? De, de, de, Die redeneren waarschijnlijk van de man heeft zijn straf uitgezeten. Ja, dat uh, weet ik niet. Ik heb geen contact gehad met de reclassering. Gaat u daar nog contact mee opnemen? Daar uh, heb ik geen enkele aanleiding toe. Nee. Nee. We laten het hierbij. Ik, uh, ik, ik dank u wel voor de uitleg. Hans Arnoldi, voorzitter van de, van de Raad van Bestuur van de Stichting Livio. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kan zeggen dat de staatssecretaris Van Rijn zorginstellingen oproept... om bij sollicitaties voortaan zo'n verklaring omtrent gedrag ook te vragen. Nu zijn zorginstellingen nog niet verplicht om dat te doen. Van Rijn wil daar dus verandering in brengen. De grote daling van de huizenprijzen dan, die is bijna ten einde. Dat denkt tenminste de makelaarsvereniging NVM. De NVM is redelijk positief over het afgelopen jaar. Vooral in het laatste kwartaal van vorig jaar... was het erg druk bij de makelaarskantoren... Veel mensen wilden nog onder de oude hypotheekregels een huis kopen... en dat zorgde voor extra verkopen. En wie voorzitter Ger Hukker? Nou, we hebben een goed uh, vierde kwartaal achter de rug. Uh, daar zijn we verheugd over. Ruim 30% meer uh, transacties. Uh, ja, en dat alles natuurlijk uh, door de maatregelen... die vanaf 1 januari uh, van kracht worden. Waardoor veel jonge starters met, met voldoende inkomen zijn ingestapt. Er is geen natuurlijke eindsprint, want die komt omdat er nieuwe regels zijn per 1 januari. Mensen die normaal gesproken met die nieuwe regels wellicht dit jaar gekocht hadden. Ja, je hebt de vraag naar voren gehaald, dat is, dat is helder. Uh, het, het, het grote voordeel is wel dat, uh, dat we zien dat veel verkopers vrij realistisch zijn. Die hebben ook gezegd van nou er is iets te halen voor kopers op dit moment. Dus, dus de prijzen helder. zijn het afgelopen half jaar flink gedaald. Ja, al met al uh, betekent wel dat we ruim 1% gedaald zijn in het afgelopen kwartaal. En per saldo is nu een jaar later een, een, een gemiddelde woning in Nederland uh, 6,7% goedkoper uh, geworden. Ja, ik, ik had nog even opgezocht, begin dit jaar of vorig jaar zei je, het wordt in ieder geval niet beter. Dat is het ook niet geworden in 2012 geloof ik hè? Nee, wat dat betreft zijn onze voorspellingen gewoon uitgekomen. Eh, onze, onze verwachting was dat, dat dit al met al een jaar of zes, zeven zou gaan duren... gelet op de, de, ja, toch wel de, de serieusheid van de, de economische ontwikkelingen waar we in zitten... en de bezuinigingen waar we mee te maken hebben. In 2008 begonnen, dus even rekenen. 2014. Ja, we hebben 4,5 jaar achter de rug. 2013 is 5,5 jaar. Dus ja, naar nou, ons idee zou je eigenlijk kunnen zeggen dat, dat vermoedelijk in 2014 ergens dat, dat nieuwe evenwicht gevonden is. En wat kunnen we dan verwachten? Weer meer huizen die verkocht worden, prijzen die weer gaan stijgen? Nou, ten aanzien van stijgende prijzen ben ik uh, wat minder positief. Uh, ik denk dat we gewoon uh, belang hebben dat, dat de markt gewoon normaliseert. Hè? Dus dat de prijsdalingen eraf gaan. Maar ik denk ook dat niemand gebaat is ineens dat de huizenprijzen weer heel hard uh, zullen gaan stijgen. Omdat het dan weer lastig is voor, voor starters om in te stappen. Maar ze gaan niet meer verder zakken vanaf volgend jaar. Nee, ik heb nu al de eerste banken weer gehoord die uh, alweer reclames hebben gemaakt voor hypotheken. Dat heb ik jaren al niet meer gezien. Dus uh, hè, de Rabobank nodigt iedereen uit om daar weer langs te komen. Nou, dat, met de ouders geloof ik hè? Met de ouders. En, uh, hè, dus dat, je zou kunnen zeggen dat is een, een start. En ik denk dat het gezonde verstand uh, ja, de boventoon gaat, gaat voeren het komend jaar. Veel optimisme in één keer weer te horen? Of is dat nooit ja, weg geweest? Ja, ja. kijk, uh, ik heb voor het eerst weer een presentatie met, met Groene cijfers. En die die was uh, jaren uh, niet gebruikt. Uh, dus, uh, en ook fors nieuwe cijfers. Maar nogmaals, uh, ook bij mij is de realiteitszin echt wel aanwezig... dat 2013 echt niet ineens een jaar zal worden. Maar, maar wel naar mijn idee een overgang naar een betere periode voor de woningmarkt. Dat zijn Ger Hukker van de NVM tegen Nick Wouters. Dit is het NOS Journaal, het door Alt Megens. BNR Nieuwsradio heeft een nieuwe hoofdredacteur, dat is Sjors Freulig. Hij gaat op 1 februari aan de slag als opvolger van Paul van Gessel. Die wordt algemeen directeur bij RTV Noord-Holland, streep AT5. Sjors Freulig werkte sinds 1982 voor de publieke omroep, voor de NCF Radio maakte en presenteerde hij programma's als Cappuccino en Stand.nl. BNR looft de unieke bevlogenheid van Freulig met het medium radio. Zometeen in lunch na deze uitzending praat Jurgen van den Berg met Sjors Freulig over zijn benoeming. De zeven verdachten die vastzitten wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... moeten volgende week en de week daarop weer voor de rechter komen. Allemaal worden ze verdacht van doodslag, mishandeling en openlijke geweldpleging. Advocaat Roos van een van de verdachten zei gisteren in Nieuwsuur dat de grensrechter zijn belagers zou hebben uitgelokt. De voorzitter van buitenboys noemde dat in het Radio 1-journaal een zwak verhaal. Niet alleen op mbo-niveau zijn plannen om het aantal opleidingen te verminderen. Ook in het hbo zijn concrete plannen. Gisteren werd bekend dat de MEAO en de MTS in Rotterdam terugkomen. Bij Zatking en het Alberda College. Bestuursvoorzitter van Hogeschool in Holland, Doekle Terfstra laat nu weten... dat wat hem betreft ook de HAO en de HTS terugkeren.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 Goedemiddag. Um, een schaalverkleining ook op de HBO-scholen, kunnen we nu spreken dat dat een trend gaat worden? Nee, dat denk ik niet. Er is een aantal hogescholen dat daar inderdaad mee bezig is. Maar er zijn ook hogescholen die er juist voor kiezen om hun uh, schaal te behouden. Um, en daar is ook dan een de betreffende regio, bijvoorbeeld Eindhoven, een groot draagvlak voor. Dus het is vooral de kunst om aan te sluiten bij wat de werkgevers in de regio nodig hebben... en wat de studenten al daar moeten leren... En menselijke maat, dat is natuurlijk wel een thema. Maar zit, waar zitten hem dan die verschillen in? Want meneer Terpstra zegt, van we willen echt herkenbare opleidingen, kleinere opleidingen, waar bedrijven zich in herkennen. Wa waarom is dat in andere regio's, dan ligt dat weer anders? Nou, ik, ik denk dat elke hogeschool hè, heeft zo zijn eigen uh, identiteit en heeft zijn, uh, zijn eigen werkveld, zijn eigen verzorgingsgebied. Dat is in het hbo ook, ook echt regionaal georganiseerd, net als bij de mbo's. En... Ja, in Holland heeft daar voor zichzelf uh, deze oplossing voor gevonden om uh, herkenbaarder voor de studenten te zijn. Er zijn andere hogescholen die binnen de grote schaal die zij hebben uh, op een andere manier zorgen voor uh, nou ja, kleine klassen of herkenbaarheid uh, en, en dat soort zaken. En het is maar net wat gewenst is op de plek waar je ziet. Ja, dus, dus u vindt het wel een verstandige keuze van, uh, van meneer Terpstra? Ik vind het zeker een verstandige keuze. Maar tegelijkertijd vindt u het ook verstandig dat ze dat bijvoorbeeld in Eindhoven niet doen? Nee, ik vind het wat belangrijk is, is dat elke hogeschool voor zijn eigen verzorgingsgebied de juiste oplossingen kiest. En je ziet ook niet dat uh, uh, grote schaal recht evenredig zou zijn met slechte kwaliteit. Integendeel, er zijn goede en slechte kleine hogescholen, er zijn goede en slechte grote hogescholen, of slechte zelfs niet eens het goede woord, want ze worden allemaal voldoende geaccrediteerd. Het, het hangt er heel erg vanaf wat past uh, bij de regio. en vaak ook wel bij het vakgebied uh, waar je op actief bent. Een helder verhaal. Jedderan is vicevoorzitter van de HBO-raad. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dan Zwitserland. Daar zijn bij een treinbotsing 17 mensen gewond geraakt. Zes daarvan zijn er slecht aan toe. Een stoptrein en een dubbeldekker schampten elkaar bij de plaats Neuhausen. waardoor er een locomotief ontspoorde en wagons beschadigd raakten. Getuigen zeggen dat de dubbeldekker nog een noodstop heeft proberen te maken. Travis Tiggart, de baas van het Amerikaanse antidopingbureau USADA, is tijdens een onderzoek naar dopinggebruik door Lance Armstrong en zijn ploeg bedreigd. Dat zegt Tiggart in een interview met het CBS-programma 60 Minutes Sports. Your investigation showed that there were personal threats made against riders who had decided to come clean. I wonder if there were any threats against you. There were, Scott. These threats came from where? Emails, letters? Anonymous, Ja. Yeah. Can you remember any of the lines from the emails of the letters? Mm -hmm. The worst was probably putting a bullet in my head. Did you take that seriously? Absolutely. Figgart zou dus een kogel in zijn hoofd krijgen als hij niet zou stoppen met het onderzoek. In hetzelfde interview zegt hij dat enkele stalen van Armstrong's eerste toerzege in 1999 flaming positief zijn. Stalen werden pas in 2005 gecontroleerd... nadat er een vernieuwde EPO-test kon worden gebruikt. Volgende week donderdag doet Lens Armstrong eh, voor het eerst een verhaal. Dan wordt hij geïnterviewd door Oprah Winfrey. Tamara Bruggeban nu bij de ANWB Verkeersinformatie. Ja, we hebben een paar files door ongelukken. En dat is op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidsendam 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht... Op de ring A10 zuid richting Den Haag, daar staat voor Oud-Zuid 3 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. En dan de A12 daarna richting Utrecht. Daar is bij knooppunt Oude Rijn de verbindingsweg dicht. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Den Bosch kan omrijden via de A27. Dankjewel Tamara. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Verpleeghuis ontslaat arts, die aanslag verzweeg.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 Goedemiddag allemaal een gesprek met de nieuwe hoofdredacteur... van BNR Nieuwsradio, Sjors Freudig. In het mediaforum, Paul van der Lucht, dat is de baas van RTV Utrecht. En Jan Tromp schuift ook aan, hij is van de Volkshand... en het gaat onder meer over de uitzending van Nieuwsuur gisteravond. Daar was het een komen en gaan van advocaten. Helaas was er geen confrontatie tussen de Amsterdamse advocaten... die bekvechten over Estel, de confrères Meijering en Moskovic. Nico Meijering wilde wel, maar Bram had er geen zin in. kijk, Nou ja, kijk, Ik hoor uh, dat er sprake is van een huis Amsterdamse rel. Ik denk dat wij... Uh... Verschillen van mening. En uh, ja, bij mij is het, uh, denk ik, inhoudelijk. En bij hem is het wat persoonlijk. Dus dat had ik op zich best wel even met hem willen bespreken. Hier. Hoogste score in de nationale nieuwsquiz is nog altijd 88. En de kandidaat van vandaag komt uit Vlaardingen en heet Kees Proost. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het Media Nieuws. BNN Nieuwsradio heeft dus een nieuwe hoofdredacteur. En uh, daar is een uurtje geleden is het uh, daar allemaal bekendgemaakt. Uh, de nieuwe roerganger is voor ons ook geen vreemde. Het is opvolger van Paul van Gessel. Namelijk Sjors Freudig. Sjors, goedemiddag. Uh, dag Jurgen, goedemiddag. En gefeliciteerd he, met je nieuwe baan. Ja, dankjewel man. Heb jij daar lang over na moeten denken? Ja, daar heb ik heel lang en heel hard over na moeten denken. En uh, slecht van geslapen. Ja. Uh, 30, 30 jaar he, bijna ja. bij de publieke omroep. 30 jaar publiek omroepen en, uh, en bovendien, uh, zeker ook de laatste jaren... dat ik niet meer presenteerde, maar andere dingen achter de schermen deed... Uh, met zo ongelooflijk veel plezier en, uh, en uh, fijne collega's en mooie projecten. Ik dacht van ja, uh, dat, uh, dat uh, gooi ik wel allemaal weg uh, voor, uh, voor een toekomst. Uh, maar uh, aan de andere kant van de balans stond dan toch het gevoel... van ja, uh, aan, aan, aan het hoofd te mogen staan van echt één radiostation. En uh, dat is denk ik al, al een droom van mij die, die ook al 30 jaar duurt. Dus uh, ik heb de stap maar gewaagd. Ja. Oké, okay, dat is de belangrijkste reden. Want uh, afgelopen ja. zomer hebben we natuurlijk die sportzomer gedaan. Daar was jij achter de schermen was jij uh, een van de belangrijke mensen. Uh, kwam, kwam daar dat gevoel ook dan? Van hé, hey, ja. het kan toch? Ja, ja, ja nee, zeker. Uh, dat is voor mij wel een trigger uh, geweest. Kijk, die sportzomer die was uh, fantastisch. Denk ik in de eerste plaats voor de luisteraars. Want daar hebben we het voor gedaan. Uh, maar ook voor de medewerkers. Uh, alle omroepen vielen weg. We hadden alleen maar te maken met de makers. En met die makers hebben we één station gecreëerd. En uh, ja, dat gevoel, uh, dat, uh, dat uh, is mij uh, heel lang bijgebleven. En toen dacht ik inderdaad van ja, dit is wat ik wil. En de lijntjes bij BNR zijn een stuk korter dan hier uh, in ja. het ambtelijke Hilversum, zou ik maar ja. zeggen. Ja, nee, uh, daar, daar moeten we eerlijk over zijn, absoluut. Uh, het kan ook niet anders. Het, het, uh, het systeem van de publieke omroep is nou maar eenmaal ingericht zoals het is ingericht. En volgens mij zijn daar al enorme slagen gemaakt de afgelopen jaren en gaat het absoluut de goede kant op. Maar ja, hier heb je gewoon één redactievloer en daar zit iedereen. En uh, met die mensen gaan we het station maken. Wat zijn jouw plannen met BNR? Want dat is nu een station... Dat zich ook vooral op ondernemers richt. Ja. Nou, dat blijft het, vanzelfsprekend. Uh, kijk, uh, dit is een commercieel radiostation. Dit is een commercieel uh, bedrijf, uh, onderdeel van de FD Media Groep. Dat betekent dat er gewoon geld verdiend moet worden... want anders kunnen we geen radio maken. Het is heel simpel. En het geld wordt verdiend in die doelgroep. Uh, dat betekent dat de BNR voor Ondernemend Nederland... Uh, zal blijven wat het is, namelijk het belangrijkste radiostation op dat gebied. Uh, aan de andere kant is het niet zo dat als iemand de hele dag BNR uh, luistert... dat hij om acht uur uh, bij het nos Nationaal. verrast moet worden van... ho, is uh, Assad afgetreden? Dus... Uh, wij gaan gewoon natuurlijk het nieuws heel goed volgen... en hopen een zeer geduchte concurrent voor Radio 1 te zijn. Ja, dat valt voorlopig nog wel mee als je kijkt naar de marktaandelen. Maar is dat dan inderdaad het streven om Radio 1 uit de, uit de markt te spelen? Uh, nou ja, dromen mag altijd, zeg ik. Maar uh, dat is absoluut niet het belangrijkste. Want uh, ja, wat ik je net zei, die, uh, die, die doelgroep is voor BNR superbelangrijk. En, en daar uh, zijn we echt marktleider in. En, en, en dat is echt het allerbelangrijkste. Alles wat je nog daarbij kan pakken uh, qua marktandeel over heel Nederland... Uh, graag, dat zal ik niet afslaan. Maar uh, daar zijn niet uh, echt uh, de inspanningen primair op gericht. Nee. Ga jij veel dingen veranderen daar? Uh, ja, dat denk ik wel naar veel. Dat weet ik niet. Kijk, ik vind het station zoals het nu staat echt uh, goed. Uh, ik, ik luister er al veel naar. Uh, ik, ik ben een echte zepper als ik in de, in de, in de auto zit. Uh, maar natuurlijk gaan de dingen veranderen. Alleen, ja, ik, ik ben hier net, Jurgen, uh, een uur geleden... pand <laughs> voor het eerst binnengestapt. Uh, om, nu, om nu te gaan zeggen wat er allemaal gaat gebeuren... dat, uh, dat zal wat aanmatigend zijn. Ja, dat is niet zo handig misschien nee. op je eerste dag. Uh, begin februari begin je de te... week. vroeg mij, heb je eigenlijk een concurrentiebeding? Want jij weet natuurlijk heel veel geheimen hier... achter de schermen van die publieke omroep. ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en nee, dus? Ja, ja, ja. Uh, ik heb geen concurrentiebeding, maar ik zal daar zeer prudent mee omgaan. <laughs> ja, oké. Okay. Want er liepen volgens mij ook nog wat projectjes hier en daar. Uh, Zeker. Ja, hoe moet dat eigenlijk nu verder met die publieke omroep dan? Ja, die, die kunnen wel stoppen. Nee, uh, nee dat is onzin. Kijk, uh, ik heb fantastische projecten gedaan... en er stonden inderdaad mooie projecten in de stijgers. Uh, nou, dat wordt natuurlijk gewoon opgevolgd op een goede manier. Uh, dus uh, daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Uh, het is echt niet zo dat uh, wie er ook weggaat bij de publiek omroep... dat de publiek omroep dan gaat instorten. Ik denk dat de luisteraars daar helemaal niets van gaan merken. En uh, de medewerkers ook niet. Uh, dat gaat allemaal uh, vrolijk door. George, we weten allemaal dat jij er een hele tijd uit geweest bent. En dat was ja. uh, heel erg allemaal. Zeker voor de, de radioliefhebber die jij ook bent natuurlijk. Ja. Uh, wij wisten al... Uh, hier met z'n allen dat je natuurlijk achter de schermen... alweer heel uh, lang uh, druk bezig was met van alles. Uh, veel luisteraars vragen zich altijd weer af... komt hij nog eens een keer terug op de radio? Ga je dat bij BNR nu doen? Uh, daar kan ik heel uh, duidelijk over zijn. Uh, nee... Ik ga niet presenteren als dat als de dat vraag is. Eigenlijk om twee redenen. Het gaat inderdaad naar een operatie hier in Amsterdam Overigens ook weer heel goed met mijn stem, zoals je kunt horen. Nou, dat, dat is heel slecht geweest. Maar ik ben sowieso al heel blij dat ik weer normaal met mensen kan praten. Dat ik geluid kan maken. Uh, maar het is nog niet 100%. En ik heb wel met mezelf afgesproken toen ik van de radio afging. Ik kom pas terug als het 100% is. En als ik ook de garantie heb dat het 100% blijft. Uh, dat is één reden. Uh, de andere, en die is veel belangrijker. Ik vind dat je in deze functie uh, hoofdredacteur... Van een radiostation, uh, waar je moet oordelen over uh, presentatoren. Uh, waarschijnlijk ook de komende jaren wel eens een presentator... de wacht aan zal moeten zeggen. Is het niet handig om zelf te gaan presenteren? Dat maakt je kwetsbaar en uh, uh, de, daar ga ik gewoon niet aan beginnen. Dus uh, nee, ik ga niet presenteren. Nee. Uh, ik wens je veel succes. Uh, en uh, kom uh, nog wel eens een keer een cappuccino'tje drinken. Uh, dat doe ik zeker, graag. Dankjewel. Hoi. De verkoop van uitgeverij Wegener aan de persgroep staat op losse schroeven. Dat meldt het Financieel Dagblad. De huidige eigenaar van Wegener, het Britse bedrijf Mecom... vindt het maar niet dat er maar één koper is voor de uitgever van regionale kranten. De Telegraaf Mediagroep heeft zich namelijk teruggetrokken als potentiële koper. Of Mecom uitgeverij Wegener nu uit de verkoop haalt, is nog onduidelijk. De kritische uitzendingen van KRO Reporter over Ryanair... hebben de vliegmaatschappij geen windeieren gelegd. Klanten zijn kennelijk niet afgeschikt... de berichten over te weinig brandstof aan boord... en piloten die eigenlijk te ziek zijn om te vliegen. Ryanair heeft de afgelopen weken 15% meer klanten getrokken... dan een jaar eerder. In het FD van vandaag bedankt de woordvoerder van Ryanair... het actualiteitenprogramma zelfs voor de gratis publiciteit. De bedrijven die op 3 februari adverteren tijdens de Amerikaanse Super Bowl, de finale van het American Football is dat, moeten flink aftikken. Ze moeten namelijk zo'n 3,8 miljoen dollar neertellen voor een spotje. Dat duurt dan 30 seconden. Vorig jaar was dat nog 3,5 miljoen dollar. CBS, de zender die de Super Bowl uitzendt, heeft laten weten... dat alle reclameblokken rond de wedstrijd zijn uitverkocht. De Superbowl is voor zenders ook een mooie kans om zichzelf even in de schijnwerpers te zetten. De zender die de wedstrijd vorig jaar mocht uitzenden, NBC, promoten daar de serie 30 Rock tijdens de wedstrijd. Tonight, als Eli Manning and the Giants are ready to Tom. Jack, I gotta say, I'm surprised you're throwing a Super Bowl party for us. Don't usually watch with your fancy pants friends. Clark and Martha Fancy Pants are at their son's trial in Aruba, but this is a big night for NBC Lemon, and I thought we should all share in it together. The money or de the... the pride. Tries Bericht, actrice Christel Adelaar is vanochtend overleden. Ze is vooral bekend geworden als Mamalu in de populaire tv-serie Pipo de Clown. Ze speelde Mamalou van 1958 tot 1963. En ze was de afgelopen uh, tijd al ernstig ziek. Christel Adelaar is 77 jaar geworden cnn presentator Piers Morgan wordt Amerika niet uitgezet. Woedende wapenfanaten hadden om zijn deportatie gevraagd nadat de Britse presentator in een uitzending had gepleit voor een algeheel wapenverbod. now some breaking news. The White House has just responded to the petition to deport me for my stand on guns. De wapenliefhebbers verzamelden uh, zelfs meer dan 25.000 handtekeningen... waardoor het Witte Huis gedwongen werd om een officiële reactie te geven. Dat zijn de regels in Amerika. Het Witte Huis heeft nu gezegd dat ze de vrijheid van meningsuiting... net zo belangrijk vinden als het recht op wapenbezit. Piers Morgan heeft president Obama op Twitter bedankt... dat hij niet het land wordt uitgegooid. De uitreiking van de Golden Globes zijn dit jaar voor het eerst live te volgen op de Nederlandse tv. De betaalzender HBO doet het. De Golden Globes zijn een belangrijke graadmeter voor de Oscar-uitreiking. Maar ook als het grappige neefje qua presentatie. De afgelopen jaren mocht de Britse comique Ricky Gervais de gasten tot op het bot beledigen. En dit jaar worden de Globes gepresenteerd door comedienne Stina Fee en Amy Poehler. Die zijn al druk aan het oefenen voor de avond. Blijkt uit een promotiefilmpje. Maar de dames hebben hun zaakjes nog niet op orde. Ze denken namelijk dat Avatar de hit van het afgelopen... De gelopen jaar was. We haven't been keeping up on pop culture. Is it Avatar this year? Yes. yes. We've been practicing. Um, and the winner for best actor in a drama is Daniel Day Lewis voor Avatar. Avatar. We want to be professional at this when we do it. Ja, Avatar. Dat was toch echt in 2009. En zonder Daniel Day Lewis, de uitreiking van de Golden Globes is op maandag 14 januari om 2 uur s'nachts. Mm -hmm. Daan Dijksman is sinds 1 januari de nieuwe hoofdredacteur van HP De Tijd en zijn invloed is direct zichtbaar. Literair criticus Max Pam moet nu definitief het veld ruimen daar. Het geld is namelijk op en ook Beatrice Ritsema stopt met het schrijven over moderne manieren. Daan Dijksman is aan de telefoon. Goedemiddag. Dag. Zijn dat de eerste wapenfeiten? Nou, ik wil er wel graag het volgende aan toevoegen. A, ben ik niet alleen de hoofdredacteur, dat doe ik samen met Mouderwijn Gels. En uh, wij verdelen die portefeuille dus keurig. Oh, hij heeft die ontslagen uh, uh, Nee, nee, nee, het geld niet. Daar gaat het niet om. En uh, bovendien, uh, het geld is natuurlijk niet helemaal op. Dat lijkt me een overdrachtelijke uh, uh, manier van overdrachtelijk uitdrukken door collega Pam. Uh, wat Beatrice Ritsma betreft, die blijft gewoon titel verbonden. Oh. Hebben we dat niet goed begrepen? Dat denk ik. Oh, oké. Okay. Dus het gaat alleen maar om Max ja, Pam? Ja, ik... Ik stuurde er net nog weer een mailtje aan zij mij. En dan hebben we het gewoon over nieuwe stukken. Dus dat gaat gewoon allemaal door. Oké, okay. um, nou, Maar goed, Pam dus weg. Maar we gaan er meer volgen. Nou, dat lijkt mij niet. Het is wel zo dat we de boel een beetje aan het aanscherpen zijn. En dat is altijd zo als je een nieuwe hoogstrefectionele constellatie kiest. Maar uh, ja, Max, nou ja Max, Max is natuurlijk een bekende medewerker. Dus in die zin valt het op ja. als hij de aan Maarten geeft. Ja, hij, zegt, hij zegt trouwens uh, dat hij ja. niet langer in een entourage van amateurisme wil werken. Nou, hij doelt op een uh, verleden bij HP De Tijd... waarbij hij Max ooit een aanvaring heeft gekregen over geld met een vorige hoofdredacteur. Toen die hoofdredacteur verdwenen was, dat was Jan Dijkgraaf... Mm -hmm. toen kwam er weer een andere hoofdredacteur en die zei... ik wil Max toch terug. En die heeft Max toen teruggehuurd. En nu is er weer een andere hoofdredacteur of een andere hoofdredacteur... een constellatie... En die heeft weer een andere taakstelling. Maar vindt hij dat Max te veel vraagt... of vindt hij Max gewoon niet als schrijver niet goed genoeg, die nieuwe ik, hoofdredacteur? Ik, ik denk dat die vorige hoofdredacteur, Jan Dijkgraaf... dat hij een uitgesproken hekel nee. aan Max Pam had. Ja, maar die is al lang weg. Ja, Het poorthuis exact. haalde hem terug ja, en, en nu moet hij mij, weer weg. Dat speelt bij mij allemaal geen rol. Max en ik hebben samen ooit op de school journalistiek gezeten, eind jaren 60. We kennen elkaar al uh, levenslang... Uh, het is puur een kwestie van geld. Ja, ja. Maar ja, goed, met één columnist eruit sturen uh, heb je nog niet uh, een hele hoop geld op de wal, uh, lijkt me. Uh, uh, nog even iets anders, hè? want in drie jaar tijd drie hoofdreducteuren. Wat is er aan de hand bij HP de tijd, vragen veel mensen zich af. Oh, nou, de, <lacht> dus inderdaad zijn er nogal uh, de nodige personele wisselingen geweest. Overigens, ja, ik ben natuurlijk als laatst aangekomen misschien wel de minst geschikt om dat dan vervolgens te gaan beantwoorden. Want ik heb die vorige uh, luid niet uh, de poort uitgestuurd. Uh, wat er natuurlijk voornamelijk gebeurt is dat we in een enorm mastige markt opereren. En een van de dingen waar je dat kan zien is dat het voorjaar voor, ja, dus van weekblad maandblad is geworden, om ja. maar iets te noemen. Dat blijft ook zo? Dat blijft ook zo. Ja, andere frequenties zijn het toch niet. Nou ja, weekblad toch? Ja, weer terug naar weekblad. Ja. Ja, nou ja, dat is een prachtig ideaal, maar dat lijkt me toch meer iets voor dromenland. Ja. En, en dan nog even over de koers. Want uh, uh, laten we zeggen, HP de tijd was vroeger, ja, laten we zeggen, links georiënteerd. Onder Dijkgraaf werd het wat meer uh, populistischer. Uh, en, en, en nu? Nou, ik ben zelf ooit in 1970 een maandje begonnen bij uh, Weilen het Wik post. En dat noemde zich toen anarcho Liberaal. En dat ben ik kijk nog altijd. Oké, okay, dus dat wordt de koers? Nou, dat wordt de koers. Dat is Dijk altijd min of meer geweest. Met een paar onfortuinlijke uh, ontsporingen naar de rechterflank. <laughs> ja, Oké. Okay. Nou, ik wens u veel succes. En bedankt uh, dat u even naar de telefoon kwam. Oké, okay, geen punt. Daan ja. Dijksman was dat. Dank. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Tromp, journalist bij de Volkshand. En Paul van der Lucht, uh, directeur van RTV Utrecht. Uh, uh, ja, Jan, jij bent ooit begonnen daar ook bij de Haagse Post. ook. Uh, ja, nou, ik ben, ben begonnen bij Omroep. Maar toen al gauw naar, uh, naar de schrijvende journalistiek. En dat was inderdaad de oude Haagse Post. Ja. Als, ik dat, als ik het vermeld... En welke tijd hebben we het dan, Jan? Ja, Dan hebben we het over bam, bam, bam, begin jaren zeventig, denk ja. ik. Ja, begin jaren zeventig. Goeie... Dus ook de tijd dat Daan Dijksman er zat. En inderdaad, de goede tijd is De goede oude tijd de de polarisatie. Is Gemeijer leefde nog, Henk Hofland was eraan verbonden... Boobie Brugsma was eraan ja. verbonden... Bert Vuistje ja. was vermaard uh, eindredacteur. Gaat het jou dus aan het dat hart was wat... nog een goed blad. Want dat, uiteindelijk is het samengegaan met de tijd... en werd het ja. dus HP de tijd. En ja. Heb je ja. dat blad nog in je het hart Het is één langgerekte teruggang. Ik wilde zeggen afgang. Eén langgerekte uh, teruggang. Het is uh, samengegaan met de tijd dat geen uh, dagblad meer kon zijn... Uh, het is inderdaad in een, in een buitengewoon obscuur rechtsvaarwater ja. uh, uh, Laatste geraakt. kans dit? Laatste kans voor HPD Tijd? De aller, aller, allerlaatste kans. Ja. Paul, met jou even naar uh, George Freulich, want dat is ook nieuws van vandaag natuurlijk, hoofdredacteur van BNR. Uh, uh, hij zat ooit op, de, op 3FM, waar jij ja. toen de baas werd. Ja, klopt. Hij was uh, een, uh, een begnadigde radiopresentator. Absoluut. Samen ja. met Peter Plezier, de Magic ja, Friends. de, de Magic het... Friends. Dat vond ik een iets minder begnadigd programma, moet je eerlijk zeggen. Maar dat heeft de hele tijd is dat heel succesvol geweest op, op 3FM. BNN mag de handjes dichtknijpen, denk ik? BNN mag zijn handen dichtknijpen met deze nieuwe hoofdredacteur. Want het is niet alleen een heel kundige jongen... maar hij is ook nog een keertje heel aardig. Ja, oké. Okay. Nou, uh, dat, dat dus. Uh, we gaan zo doorpraten over andere zaken uit de media. Met name de uitzending van Nieuwsuur gisteren... waar het een en gaan was van advocaten. Doen we na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Van al het voedsel dat jaarlijks wereldwijd wordt geproduceerd... verdwijnt 30 tot 50 procent in de afvalbak. Dat schrijft een Brits onderzoeksinstituut. Veel voedsel bereikt de consument niet eens. Het wordt bijvoorbeeld vernietigd omdat het niet voldoet aan de verwachtingen of de eisen. Westerse consumenten gooien volgens de onderzoekers bijna de helft weg. En de Britse koningin Elizabeth heeft bekendgemaakt... dat als prins William en zijn vrouw Kate een dochter krijgen, zij prinses wordt. En daarmee breekt de koningin met een bepaling uit 1917... Erin staat dat alleen de zoon van een kleinkind van de vorst de Prinsentitel krijgt. En een dochter zou lady worden genoemd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag staan we aan het begin van een winterse periode en het is nog maar de vraag hoe lang het winterse weer aanhoudt. Een zwakke storing heeft het noorden van het land bereikt. De storing brengt regen en trekt langzaam naar het zuiden. De temperatuur ligt vandaag overdag tussen de 5 en 7 graden.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 Vrijdag overdag zien we de zon. In de kustgebieden is er kans op een winterse bui. Met temperaturen tussen 1 en 3 graden is het een stuk kouder dan de afgelopen periode. AMB verkeersinformatie. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidsendam 4 kilometer. De rechterrij is ook eens dicht. Er is ook vertraging op de A6, Lelystad richting Muiden. Voor Almere Buiten Oost, 4 een gekantelde, vracht, een gekantelde vrachtwagen die veroorzaakt vertraging op de A12... daarna richting Utrecht. Er staat file tussen, knooppunt, tussen de Meer en knooppunt Oude Rijn, 2 kilometer. De verbindingsweg naar de A2 bij knooppunt Oude Rijn is dicht... en het verkeer richting Den Bosch kan omrijden via de A27. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met Paul van der Lucht en Jan Tromp. We beginnen met uh, de advocaten uh, die bekvechten om Estel. Uh, zo kop de Telegraaf, althans vanochtend. Uh, er is een uh, fitty aan de gang tussen meester Nico Meijering en meester Bram Moscovic. Uh, Meijering zat gisteravond aan tafel bij Nieuwsuur. Hij stelde daar vast dat Moscovic al geruime tijd het aanzien van de beroepsgroep schadig, beschadigt. Als ik bijvoorbeeld ook de vorige week zie uh, dat hij de suggestie bij uw collega Pauw uh, uit dat hij door de Raad van Discipline van het tableau is geschrapt... vanwege zijn Joodse achtergrond, gestio, doordat hij verwees naar een beroepsverbod. Ja, dat vind ik, eh, zal ik maar een beetje in de sfeer van meneer Moscovici blijven... dat vind ik dan abject en infaam. En dat moet je niet doen. Ja, er wordt gesproken over een advocatenoorlog, Paul. Hoe uh, beoordeel jij dat? Nou, die meiering die heeft uh, zijn geschiedenis niet helemaal op orde. Want beroepsverbod heeft ook in Duitsland nooit iets te maken gehad... met enige Joodse achtergrond. Dus dat is één. En hij weet er zelf ook raad mee kennelijk. Want uh, de declaraties van Moscovici staan vanmorgen de Telegraaf. Ik denk dat de afzender meiering is. <laughs> ja. Dus ik heb oh, ja. zoiets van, uh, jongens, ik, het, is, het is gezellig. Het is leuk om naar te kijken. Vecht het lekker uit. Jan? Nou, ik vind, ik vind wel een... Uh publieke zaak. Ik bedoel, het gaat over een, uh, een maatschappelijk uh, belang. Het aanzien van een heel belangrijke uh, beroepsgroep. Ik heb zelf in mijn omgeving uh, twee advocaten. En die klagen al maanden over wat uh, met name Moskowitz... Hen, uh, aandoet. Want nou, ze, kunnen nergens, ze kunnen nergens verschijnen of, het gaat nou ja, of en het oude hoer. Dus wat uh, Meijering zegt, uh, dat, dat, dat er meerdere maar advocaten zijn, dat kan. En ik moet erbij zeggen dat ik vond dat Meiering, want er werd ogenblikkelijk natuurlijk in die telegraafachtige sfeer van, van veten en oorlog uh, getrokken. Meiering distancieerde zich daarvan en die hield het buitengewoon uh, zakelijk. Ja, maar hij is toch ook beleefd. Mijn rekening je... is toch partij? Die heeft die eerste. Terwijl... En in zijn kantoor heeft ook Badr Hari. Terwijl, maar dus dat... bemoeien er dan? Wacht even. En, en als dus tot de zaak klaar is. Nou, wacht even. Als je uh, geconfronteerd wordt met opnieuw een declaratiegedrag. Dat alle spuigaten uitgaat. Voorschotten die kunnen oplopen tot 70.000 uh, euro te leveren in kleine uh, coupures, en dan een rechtvaardiging daarvan... met reiskosten uh, over uh, één, was het anderhalve kilometer... die oplopen tot 1500 euro. Ik kan verklaren dat wij hier dat in geen 1500 jaar krijgen. Ja, kom op. Ja. Uh, dan, dan vind ik het heel terecht dat hij een klacht deponeert. Wat hij eraan toevoegt is, het ligt nu bij de Raad voor discipline... en we horen het wel. Misschien zit ik ernaast. Dat zegt misschien Meijering. Er, dat ja, zegt Meijering. Ja, ja. Dus hij houdt het zakelijk. Um, ja, want de, de zakelijke component toch een beetje als je daar een nieuwsuur gaat zitten. En Paul, jij vindt ook dat zo'n krant, want die, ja, van wie ze het ook hebben, dat zal waarschijnlijk toch inderdaad uit de koken van, uh, van, van de kant van Estel komen. Dus ja. Meijering misschien wel, uh, die, die drukken die declaraties af. Vind je dat dat kun, uh, kun, kan of niet? Nee, die telegraaf kan alles. Dus die declaraties uh, afdrukken, dat is, uh, dat is klein bier voor ze. En bovendien, ja. de journalistiek. Kijk, wat wij primeurs noemen. Dat, zei, dat is voor 90% overal in de journalistiek, ook. ook in Amerika, spullen. is dat wat gelekt wordt. Mm. En dan is 10% nijver, ijverig, speurwerk. Ja. Maar 90% wordt ja. ons aangereikt mensen ja, met een belang. In ieder geval zien dat die bedragen op die, op die rekening staan. Ja. ja, maar het, zijn dus andere bedragen dan, uh, het gaat hier wel om andere bedragen dan nee, wij, de Nee, de, de optelsom ervan is 1500. Ja. Maar goed, daar is hij ook heel veel voor op en neer gelopen ja, tussen de kantoor en Amstelotel. Ja, gewoon vaak uh, op en neer en wat dat voor maar je zo betekent. Maar dat spart de andere kant weer ja. een abonnement op de sportschool, zullen we maar denken. Ja. Nee, ja. ik vind het lekker, lekker modder laten gooien. En ik zou inderdaad nee, niet is... graag advocaat willen zijn. Want nee, ik vind, ja. bedoel, wat ik gênant vind, is dat zo'n Moskovits wel overal aan het woord komt om zijn zaak te bepleiten. Behalve daar waar hij het daadwerkelijk moet doen. Dat is voor de raad van discipline. Daar verschijnt hij ja. niet. Maar het ja. zijn zijn nadagen hoor. Ja, je denkt dat het afgelopen is? Ja, het niet. is absoluut. Ik denk absoluut dat het zijn uh, nadagen zijn. En uh, wat doet een kat in, in het nauw? Maakt een rare sproeven. Zo is het. Ja. Um, wat ook opvallend was, in Nieuwsuur werd ook Albert Verlinde er nog bij gehaald... die zich een, een paar dagen eerder boos had gemaakt in, in Boulevard... over de suggestie ja, dat Moskovit daar inderdaad uh, dingen had laten lekken... waardoor zij dan weer met een cameraploeg bij het hotel konden staan... waar hij met Estelle afsprak. Um, Arjan Boekenstein twittert daarover... waarom moet ik in Nieuwsuur horen dat Albert Verlinde boos is? Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind dat het, dus, dit is... Uh, wat, wat Jan ook al zegt, er wordt in allerlei kringen over gesproken over Moscovich. Dus dat heeft de publieke belangstelling. En het hele verhaal heeft de publieke belangstelling. En voor de mensen die niet de vaste kijkers zijn van Boulevard... is zo'n kort samenvatting in Nieuwsuur prima. Jan? Vink, vind ik ja, niks Het maakt, het maakt uh, onderdeel uit van de uh, affaire. Um, ik heb er niet bij stilgestaan, nu ik er snel over nadenk. Vind ik het wel een goede... Tweet, heet dat, hè, geloof ik. Van vind de goede, de... Een goede tweet, ja. Balken van Scherber schrijft, schrijft ook op Twitter... Houd toch op, uh, hashtag nieuwsuur, met je boulevard-item. Dus die was ook niet heel blij mee. Kennelijk. Ja, maar dat vind ik het niet, hè. Het is, het is echt een zaak van uh, maatschappelijk belang. En ik vond dat Meijering, kijk het, kijk het na... Uh, dat gisteren uh, mm -hmm. heel goed uitlegde. Ja. Nou, er zat nog een andere advocaat. Dat was de advocaat van uh, een van de uh, jongens... die is aangehouden voor het... Uh, het uh, mishandelen van die grensrechter... die daar aan, de, aan de hand van die mishandeling is overleden. Um, I'm, uh, Geert Imroos heet hij. Die. Um, die daar ja, het, voor zijn uh, cliënt opnam. Een 16-jarige jongen die al een paar weken vastzit nu. Wat vond jij van zijn optreden, Jan? Ik heb ervan genoten. Ik vond het uh, geweldig uh, wat die man uh, deed. Die, uh, die gaf daar uh, heel, um, uh, heel gemotiveerd naar nou, dat woord zocht, ik gaf daar heel gemotiveerd... een klein uh, college, compleet uh, met foto. Ja, zei Twan Huis dan, je ziet daar toch die trappende beweging. En de advocaat met die moeilijke naam, die ja, zei zoiets roze. van... Nou ja, het kan zijn dat hij hinkelde. Het kan zijn dat, hij, dat de kramp net in zijn, uh, in zijn been schoot. Met andere woorden, die spitste de hele zaak toe op bewijsvoering. Dat is één, de taak van een advocaat. En twee dat wat een rechter uh, moet beoordelen. Dus hij, hij, hij bracht het terug tot zijn uh, juridische de essentie. De emoties werden erbij weggehaald. Dat vond, ik zo goed. dat vond ik zo goed. Want we hebben natuurlijk de afgelopen weken met z'n allen uh, gezegd... onder aanvoering van het kabinet, geloof ik... dat dit een, uh, een gruwelijke schande is. En dan, nou ja, uh, Indische toestanden, zal ik wel zeggen. Dat is natuurlijk ook een gruwelijke Ja, maar dat, dat weersprak die advocaat ook niet. Hij zei, natuurlijk is het gruwelijk wat er, uh, uh, wat er gebeurd is. Uh, maar het gaat nu even over de strafrechtelijke uh, vraag... Mm. Uh, wie is er schuldig en in welke mate? Nou, nou ja, en en, en Paul, hij bracht natuurlijk nog iets nieuws in. Hoewel dat, dat was ook wel gezegd. Dat in ieder geval in woorden ook uh, door die grensrechter wel dingen waren gezegd. Maar nu ook dat er, dat er toch een beetje werd uitgedaagd. Uh, uh, met het stokgeport. Uh, ja, dat vond ik uh, het minst uh, sterk. Ja, uh, ben moet ik met, je eerlijk ben zeggen. Ik dat, met Paul eens. Dat, dat had hij beter kunnen laten. Dat had, vind hij, je niet? had hij over moeten zwijgen. Ja. Daar had hij over moeten zijn, waarom eigenlijk ja? Weet je, het maakt het een beetje ordinair. Ja, ja. even terug schoppen. Ja, ja, dat was jammer. Maar goed, wel in uh, opkomen, denk ik voor zijn voor zijn cliënt. Ja, maar moet hij in de rechtszaal doen, dat moet hij niet op tv doen. Ja, dat ben ik van harte eens met okay. het Dus dat was ja. minder in de Ja, dat, ik, ja dat is minder. Hij, dat, daarmee dat deed afbreuk aan zijn optreden. Dat vind ik helemaal. En ik vond, het, bedoel, het, het juridische verhaal dat hij daar vertelde... daarvan had ik eigenlijk ook zoiets van... joh, doe dat lekker in de rechtszaal, niet op de televisie. Maar de kracht daarvan werd helemaal neergehaald... door het feit dat hij ook nog eens iets vertelde... over uh, het gedrag van de grensrechter... en dat hij mogelijk dat geweld had uitgelokt. Vind jij dat advocaten dat sowieso niet uh, moeten doen? Want we zien dat, dat de laatste tijd steeds ja. meer, hè? Dat vind ik eigenlijk wel. Noem het maar het Moscovici-effect. Men zoekt de publiciteit. Maar aan ja, de andere kant, het Openbaar Ministerie doet dat ook. Dus je ziet het aan alle twee kanten in de rechtspraak. Zowel het OM als, als advocaten. Die zoeken steeds meer de publiciteit. Zodat er al een oordeel is voordat een rechter ernaar kan kijken. Ja, ja, je benieuwd. zag ook dat die jongen, die, die, die, die de Roos, die advocaat... die was buitengewoon dankbaar dat hij de kans ja. kreeg... Om maar journalistiek gesproken vond ik het ook uh, erg interessant... als ik dat nog even mag Want was uh, het Van uh, Huis kritisch genoeg tegen hem? Of? Ja, maar hij legde het af. Ik bedoel, um, um, uh, Twans zei, ja, maar er is wel iemand doodgetrapt. Ja. En uh, toen zei die, die, die, die, die Roos, die advocaat, die zei zo ongeveer... ja, is doodgetrapt, leidende vorm, door wie? Zullen we dat even... Uh, uh, uh, moet niet even worden vastgesteld wie dat heeft gedaan... en in welke mate dat in Amerika komt voor straf. Ja. Daarover gesproken, straf. Um, Armstrong... De wielrenner. Uh, Ex-wielrenner moeten we zeggen, want uh, dat doet hij uh, formeel niet meer. Uh, hij komt bij Oprah langs volgende week. Er zijn geruchten dat dat al is opgenomen, dat, dat gesprek, uh, mogelijk, uh, deze dagen. En dat wordt dan uh, volgende week uitgezonden. Uh, jij was fan hè, van Lance Armstrong. Ja, ik was fan van Lance Armstrong. Ik heb jarenlang met die gele bandjes gelopen. Ik heb er een paar meegenomen, want ik heb ze over. Dus jij mag... Ik uh, ja. uh, <lacht> <je>, dus <lacht> heb <lacht> ze nooit omgedaan. Niemand ja, wil ja, ze meer ja, Ik heb een uh, hele hoop heb ik ooit gekocht. Machtig, Alsjeblieft, uh, Jan. Ja, oké. Okay. <lacht> En ik, ik heb er toen het ooit een hele hoop uh, gekocht. Omdat je ze op een gegeven moment nergens meer kon krijgen. Jarenlang dus heb jarenlang, jarenlang met zo'n bandje omgelopen. Uh, en ik heb al die nieuwe gekocht. Dat ik dacht, nou, je kan tot het einde der tijden... Maar ik ben er nu mee gestopt. Die ziekte is ook dichtbij gekomen bij jou. wat dat betreft. Ja, ja. ja. ja mijn vrouw heeft kanker ja. gehad. Dus dat was vandaar, de reden dat jij... Is dat, de reden. Ja. ja. Maar dat, dat Armstrong ook op dat moment... Eigenlijk ja, ja een... maar die gaf ook een soort van kracht. Hè? Die, die had het overwonnen. En die stapte weer op de fiets. En die won uh, fantastische wielerwedstrijden. Mijn vrouw was een enorm groot fan van hem. En, en nu, hoe kijk je nu naar hem? Ja, okay, ik vind het zo gelul... Iedereen gebruikte toen doping. En hij was gewoon het handigste en toch nog het snelste. En nou stoppen, en als het nou niet meer mag... als het nou echt niet meer mag... want we weten al twintig jaar natuurlijk dat dit aan de hand is... zet dan een streep onder. Zorg dat die controles helemaal sluitend zijn. Maar ik vind dat er nu zo'n sfeertje is... alsof er een soort van... Nou, een soort waarheidscommissie, zoals we die in Zuid-Afrika hebben gezien. Dat iedereen uh, maar uh, uh -huh. schoon schip moet maken. Ik vind het echt onzin. Ja. Jan, uh, hij kiest ervoor om bij Oprah Winfrey te gaan zitten. Ja. En uh, bijvoorbeeld niet bij Piers Morgan of noem, noem een andere en, uh, en stevige interviewer. Ja, uh, maar uh, Oprah Winfrey is natuurlijk de nationale Amerikaanse uh, biefmoeder. interview. Biefmoeder. Ja, een interviewmoeder. Ja, een interviewmoeder. Dus. Uh, zal geen uh, kritische vraag stellen. Uh, nou, nee? nou, kijk... De, uh, we moeten het zien. Maar uh, als ik het mag taxeren, dan denk ik dat er gewild en gedeeld is. Uh, zij wil niet in een toanhuisachtige positie geraken. Je bedoelt uh, met. Uh, Holleder. Ik bedoel, Holledig. Ja. Ja, in één keer goed. In, ja. keer goed. in één keer goed. Dus uh, zij zal zich ervan overtuigd hebben dat hij wat te melden heeft. En ze zal gewikt en gewogen hebben of dat voldoende is voor een journalistieke uh, presentatie. En hij, of nog meer zijn advocaten... zullen gewikt en gewogen hebben of dat wat hij gaat zeggen... hem niet van de regen in de druppel ja, brengt. Oud-renner oud David Miller zegt dat wordt dus een toneelstukje. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik hoop dat die stichting het overleeft, want dat vind ik een goed doel. Zo'n stichting. Hoog... Oh, hij of... heeft zich daar ook nog een beetje aan teruggetrokken. Hè? Omdat ja. hij niet verder wil... Dat ja, maar het is zo geassocieerd met hem natuurlijk ja. ook. Ja. Maar goed, ga je, dat gesprek ga je wel bekijken, Jan, want... Ja. Uh... Ja, natuurlijk. Want ja, uh, net zo goed see, als je, he? ja, is must zie. Ik bedoel, net zo goed als je naar, uh, naar uh, Twan en Holleder uh, wilde kijken. Uh, ook al dacht je, ja, dat had je eigenlijk niet. Juist daarom. Ga je kijken. Ja. Je, dat is bekendheid. Jij hebt ooit Prins, Prins Bernard mogen interviewen samen met Mogen uh, interviewen, ja. En ja, toch? Ja, ja, ja. ja Piet de uh, Hoe ja, gaat paar, dat een met die paar, die, paar met jaar lang? <tacht t Warriors> de... Hebben we in het geheim <tokk> gesprekken gevoerd en wij hadden ook gedeeld. Precies, want hadden, hoe, hoe gaat dat? Dat bedoel dan? je waarschijnlijk. Ja. Nou ja, kijk, we hadden afgesproken dat wij alles konden vragen. We hebben ook alles gevraagd wat we wilden vragen. Dat werkten we uit. Dat legden we hem uh, voor. En hij mocht daar in beginsel mee doen uh, wat hij wilde. Alleen, hij had een belang bij die uh, gesprekken. Hij wilde ze zelf uh, heel graag. En wij hadden gezegd, luister goed, publicatie was na zijn dood. Dat was de ja. afspraak. Wij gaan niet publiceren als je van die tekst een rood uh, bloedbad maakt. Nee. Dat, uh, en hij heeft zich daar uh, keurig aan uh, gehouden. Hij had af en toe wel wat kanttekeningen met een uh, groene big ball point. Deed hij dat altijd? Maar je kan dus in die zin afspraken maken, ook als journalist. Vind ik wel. En, ja, dat als je maar vind zegt dat je die afspraken gemaakt hebt. Ja, ja dat is één. Maar twee, ook interviews die ik nu doe... of die ik mijn leven lang gedaan heb... heb ik altijd mm. voorgelegd aan de betrokkenen. Al was het slechts om jezelf te behoeden voor, uh, voor blunders. Ja. En op het moment dat iemand uh, uit de band springt... en er een oneerlijk spel van maakt... dan zeg je, nou ja, broer... Dan publiceren we het niet. Ja. We wachten dat interview af. Uh, dank voor het bandje ook, Paul. Ja, ga. Paul van der Lucht en uh, Jan Tromp uh, waren hier. Ik weet niet of ik hem om ga doen, trouwens. Nee, dat moet je wel, maar... um, we gaan een liedje draaien van de Radio 1CD van deze week. Hier is Andy Burrows. De Company, het is deze week de Radio 1 CD, Andy Burroughs en and Keep On Moving On. We gaan de Nationale nieuwskunst spelen, doen we vandaag met Kees Proost. Die is 66 jaar en komt uit Vlaardingen. Gepensioneerd, wat hebt u altijd gedaan meneer Proost? Ik heb voor de klas gestaan, ja, in het onderwijs werkzaam geweest. Mist u het onderwijs ook? Of, uh... Soms wel, ja. Maar is het ook wel lekker om nu een beetje wat meer uh, ruimte en rust te hebben? Of? Ja, ik, uh, behalve schilderen, uh, de gewone activiteiten zoals daar zijn, het huishouden. Ja. Wandelen, ja. lezen, kussen ze volgen en uiteraard het nieuws. Ja, het nieuws ook volgen. Nou, ja. dat, dat komt dan mooi uit, want we ja. gaan de quiz spelen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen.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 Ja, dat was gisteren in Stand.nl, wel ineens mevrouw Dijsselbloem. Um, ja, de geruchten worden steeds sterker. Hè? Jeroen Dijsselbloem wordt uh, Mr. Euro, uh, moet je zeggen. Uh, vraag 1. De PVV is hier niet blij mee. Volgens de partij kan Dijsselbloem de functie niet combineren... met het behartigen van de Nederlandse belangen. Welke andere partij heeft ook laten weten... tegen de aanstelling van Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep te zijn? Dat zijn... Uh... De SP en ook nog de jonge socialisten, maar dat is natuurlijk geen partij. Nee, de SP, dat is goed inderdaad. Ja. Harry van Bommel uh, voert het woord. Hij denkt dat Dijsselbloem zich als voorzitter in Brussel... niet meer hard kan maken voor de belangen van Nederland. Eigenlijk net als wat de PVV zegt. Vraag 2. Toch blijft het aanstellen van Dijsselbloem voorlopig gebaseerd op geruchten. Op welke datum valt het definitieve besluit wie die nieuwe voorzitter wordt? Ik dacht op 21 januari. En dat is goed. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en u krijgt ook drie mogelijkheden te horen die daarbij horen. Ja, nu de taak om die combinatie te ja. maken. De koppeluit als volgt. Voor zijn held of ook voor hem. Voor zijn held of ook voor hem. Gaat dit één over Lance Armstrong... gunt het Oprah Winfrey om hem exclusief te interviewen... maar is daar zelf ook bij gebaat. 2. De Venezolaanse president Chavez heeft een uh, grafmonument laten bouwen voor zijn held Simon, Boliv Simon Bolivar. Maar volgens uh, geruchten wil hij daar zelf ook in terechtkomen. Of Drian Blokhuizen keek jarenlang op tegen zijn teamgenoot Sven Kramer, maar maakt nu zelf ook kans op de titel van het EKO Rounds. Dus voor zijn held of ook voor hem. Ja, ik dacht, uh, het gaat over uh, Chavez, dus uh, nummer twee dacht ik, hè? Ja. ja. Dat is goed, kop uit de volkshand van deze ochtend. Ondertussen blijft Chavez nog steeds in Cuba... om daar uh, bij te komen van zijn behandelingen voor kanker. Vraag 4. Het is vandaag een feestelijke dag in Venezuela... want de zieke Chavez begint officieel aan zijn nieuwe regeerperiode. Die duurt zes jaar. Zijn inauguratie is alleen uitgesteld... omdat hij dus niet in het land is. De oppositieleider had hier tegen protest ingediend... en wilde nieuwe verkiezingen. Maar welke instantie heeft nu besloten... dat de inauguratie van Chavez legaal uitgesteld mag worden? Um, het hoge rechtshof. Dat is uh, goed, ja. We gaan naar vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord?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 Als u in het onderwijs hebt gezeten, dan moet u hem kennen. Ja. Hè? Uh, bestuursvoorzitter tegenwoordig van de Hogeschool in Holland, inderdaad. Vraag 6. Gisteren hoorden we dat twee Rotterdamse ROC's overwegen om samen te gaan... om zich daarna op te splitsen in zeven aparte, zelfstandige scholen. Een schaalverkleining dus. Een van die ROC's is het Albeda College. Hoe heet het andere? Dat is Satking. Dat is goed. Minister Bussenmaker van Onderwijs heeft laten weten... de plannen interessant te vinden. Dan de laatste vraag. Gaat hartstikke goed tot nu toe... Maar u kunt er nog vier punten bij verdienen als u uh, weet welk onderwerp wij zoeken uit het nieuws. Het gaat dus om een onderwerp. U krijgt uh, de aanwijzingen zometeen als u het weet onmiddellijk stoproepen. Hier komen ze. 4. Dankzij mij hoef je niet meer uren in de rij. 3. Bij mij kun je laten zien wie je bent. 2. Ik word ook wel de burgerpin genoemd. 1. Ik was gisteren niet te gebruiken omdat er een beveiligingslek Ach, werd ontdekt. Ja, ja dat is uh, uh, Digi... Uh, nee, kijk, ja, DigiD, ja. Ja, DigiD, ja, ja, dat, ja, dat ja. is de juiste. Ja. Ja, ja, u, ja. ja, hij kwam niet eerder naar voren, Nee, jammer. Ja. Ja, uh, ja, er waren problemen met die DigiD. Uh, ja. Ja, dat is natuurlijk de manier om ons uh, ja. te uh, identificeren, hè, wie, ja. wie we zijn. Uh, we hebben allemaal ja. een DigiD-code. Zeven, uh, toch nog een aardige score, hoor. Uh, dat betekent dat er zometeen dertien nodig zijn... om over die hoogste score tot nu toe van 88 heen te komen.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 Vandaag luidt de stelling: het is een goed idee om terug te keren naar het oude beroepsonderwijs. Nou, we hebben het er net in de quiz ook al even over gehad. Twee enorme scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam gaan dus inclusief intensief samenwerken om de oude vakscholen nieuw leven in te blazen. En er zijn veel meer ideeën op dat punt. We hebben in Holland al genoemd. Uh, kortom, het is een goed idee om terug te keren naar het oude beroepsonderwijs. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl. En als u twittert eens of eens, doe het dan met het Hekje standpunt. Snel door. Um, Kees Proos, 66 jaar uit Vlaardingen. heeft het in eigen hand. Uh, want 88 uh, punten is de hoogste score. Uh, we moeten er 13 in ieder geval goed hebben. Wilt u daar overheen komen? En, uh, dat zit er gewoon in. Proberen. We hebben 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen. En dan geeft u het antwoord of u zegt pas. Hier komen ze. De nationale nieuwsblis. In welk land heeft een man zijn vrouw en vier kinderen twee jaar vastgehouden in een appartement? Frankrijk. Goed, een wethouder van welke partij is gekomen met het doucheplassenplan? Uh, GroenLinks. Dat is goed. Hoeveel leden heeft het zakelijk netwerk LinkedIn wereldwijd? 200 miljoen. Goed, hoe heet de oudere club die zich terugtrekt uit de FNV? A-B-O-N. Dat is niet goed, het is de ANBO. De politie hield een gevangenis in welke plaats omsingeld vanwege een dreigende uitbraak? Middelburg. Goed. Zweedse politie zoekt twee Britten die enorme hoeveelheden waarvan het land hebben binnengesloten. Dat is goed, weet de commissaris van de koningin in Zuid-Holland die vertrekt? Jansen. Fransen heet hij. Een Nederlandse man is gisteren zijn vrouw vergeten mee te nemen langs een snelweg in welk land? Duitsland. Dat is goed. Met wat voor dier verwarde een Amerikaanse vrouw een hond om vervolgens het alarmnummer te bellen? Pas. Een leeuw. In welke Amerikaanse stad is gisteren een veerboot tegen de pier gebotst? New York. Dat is goed. Liefhebbers, van wat voor spul kunnen de komende tijd een nieuw spelfiguurtje kiezen? Was Monopoly. De FIFA heeft 41 voetballers uit welk land geschorst? Zuid-Korea. Dat is goed. Hoeveel snelheidsbekeuringen rekende een Duitse vrouw gisteren af? 115. Dat is goed. Welk bedrijf heeft volgens Omroep West de Pier in Scheveningen bewust failliet laten gaan? Van de Valk. Is goed. Hoe heet de Chinees die in de jury van het Rotterdam Filmfestival zit? Pas. Wij Wij. Internationale heeft een bot van welke club op Wesley Snijder geaccepteerd? De Gada Saterij. Dat reken ik goed. Wie ontvangt dit jaar de Machiavelli-prijs 2012? Uh, Vaatstra. Dat is goed. Welk kledingconcern komt dit, na, dit, dit jaar met een nieuw luxemerk voor dameskleding? Pas. H&M. In de regio rond Kaapstad zijn rellen uitgebroken bij een protest van wat voor arbeiders? Diamantarbeiders. Dat zijn wijnarbeiders. Oh, ja, ja. De vraag is, zijn het er 13? Oh, die laatste had u net goed moeten hebben. Het zijn er twaalf namelijk. Net niet. U komt op 84. Uh, dat betekent het gewone prijzenpakket mee. De kaarten ja. voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En u moet dus vertellen op feestjes nu. Net niet. Net niet, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. ja nou ja, het is niet anders. Dank nee, voor maar het is hartstikke leuk. Ja. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.